Daarnaast hangt het grote ornamentraam. Als u goed kijkt, is het een gespiegeld raam. Dus van links, als je dat omklapt, is dat precies hetzelfde als rechtsboven. En linksonder, en je klapt dat om, is dat ook van rechtsonder eh, precies hetzelfde. Maar ook van onder naar boven klappen. Dus zo gespiegeld is het. Het is dus een heel symmetrisch raam. U weet zelf, iets wat heel symmetrisch is, wordt saai. Het boeit niet meer. Je ziet het, maar je kijkt er niet meer echt naar. Dus wat heeft Thornprikker gedaan? Hij heeft de kleuren niet precies hetzelfde gemaakt. U ziet heel duidelijk dat de kleur roze niet allemaal overal even roze is op die plekken waar ze zitten. Dat doet hij ook met rood. Dat doet hij ook met groen. Hij gebruikt bijvoorbeeld Rechts ziet u dat, in het midden, rechts in het midden, daar ziet u die twee groene stukjes glas. En het linker lijkt lichter dan het rechter. En dat komt omdat hij op dat rechter wat meer grisaille heeft gestrooid. En u weet dat grisaille, dat wordt er dus ingebrand En dan krijg je dus dit effect. Het is een abstract raam. Velen willen er iets in zien en dat mag. Een kunstenaar vindt het helemaal niet erg als u in zijn werk iets anders ziet dan wat de kunstenaar aangeeft. Als u maar naar zijn werk kijkt.